Ik zat vanavond in de kroeg, Die avond was jong en ik was, het was nog vroeg. Je zat daar en je zag zo bleek. Oh, waarom liet je mij in de steek? Je wilde niet meer met me praten. Toch kan ik je nou altijd niet meer haten. Je werkte niet, maar maken was nog En daarom liet je mij in de steek. Probeer. Dit is een smart lab. Je wilde niet meer met me praten. Zo, ik stond op van mijn kruk en liep weg om je te zeggen. Dat ik zoveel spijt heb. En meer dan ik uit kan liggen. Je zei dat ik... talen in je ogen. Je blik zei met je, net me bedrogen. Het deed zo pijn. Zoals je naar me keek. Oh, waarom niet je mij nacht in de strik, jong? Je het is wel goed voorbij, ik kom niet meer bij je terug, je zei, het is voorbij, ga maar weg en ga vleug, je wilt niet met mij praten, ook voor jou kan ik toch al tijd niet haten, je weet te zien, laat me van streken, oh waarom liet je mij in de streek? Dit is een smart lap. <laughs> Dit is een smart lap.